9 september 2014 live vanuit Studio Hoofddorp, het zal vast niet bestaan, maar bij deze wel. Een nieuwe aflevering van de Studio Sessions podcast aan de vooravond van een Apple Keynote die wij vol interesse gaan volgen. Wees welkom bij aflevering 2. Jimmy boy! Stevie boy! Hè, hè, daar he. zijn we weer. Alweer ja. Alweer ja. Alweer. Ja, maar het is, het is best wel, uh, hoe lang is het nou geleden? Nou, precies twee, twee weken, weken natuurlijk. Twee ja. weken, Twee weken geleden toen, uh, toen zaten we hier ook. En toen, um, toen gooiden we deze woorden de eter in. Hallo, wij zijn Stefan en Jim. En wij gaan voor u een podcast maken. Woehoe! <laughs> Woehoe, en daar is hij al. En daar is hij. Is Hallo? Aflevering 2. Aflevering 2. We hebben de pilot overleefd. Ja. We hebben hem naar John de Mol gestuurd. En die zei: Nou, gasten, maak er nog maar eentje. Ja. Dus oké, okay, vanuit John de Mol, daar doen we het dan wel weer voor. Voor de zekerheid. Ja, daar hè? zetten wij onze ego's even voor opzij. En al onze... <laughs> we maken even vrije tijd in onze drukke leven. En... Precies. Om die podcast maar weer te Is het gewoon bijvoorbeeld? Ja. <laughs> nou, nou, nou, dit vind ik nou hier niet aardig. <laughs> nou ja, dit is wel twee weken geleden, um, to put shit in perspective. Toen hadden we het erover dat we voor het eerst weer naar school uh, ja, gingen. Ja, zeker. ja dus ik uh, voor het eerst sinds een jaar überhaupt, omdat ik een tussenjaar had gehad. Ja. En uh, inmiddels zijn we alweer twee weken verder. Ik heb, ik heb, ik heb twintig mensen... Die nu in mijn leven zijn gekomen, weet je wel? Die nee. twee weken geleden, toen we die opnamen, nee, nog niet, niet kenden. Nee. En nou heb ik al zoveel tijd met ze doorgebracht. Dat is leuk, hè? En we gaan donderdag bier drinken en zo. Dat, dat is le leuk. Dat is toch grappig? Ja. Dat je die mensen, die kennen je twee je weken je geleden niet. nog niet. Nee. En ineens is het poefpap uh, poefpapim. En, het zou uh, kunnen zijn dat er eentje dit zelfs überhaupt wel luistert, weet je wel? Oh god. Hallo, klasgenootjes. <laughs> Nee, ik ga er, ik ga er niet van uit, zo goed kennen we elkaar nou ook weer Of ze komen gewoon op iTunes eitje, ons tegen ofzo, weet ja, je Ja, dat, dat, dat ze de studio-sessions van Nicky Romero aan het zoeken ja. zijn, ja, weet ja, je dan wel. komt er ineens... En ja, dan zie je ineens ja. Stefan Kollaert. Hé, nee, wat? wat? Die, die naam zegt me iets, ik weet ja. niet waarvan. Dat, dat, dat is, is. is, dat niet? dat stille jongetje bij mij in de klas. Oh, die... <laughs> nou, stille jongetje. Nou, dat niet. Nee, dat zal ik, ik nooit krijgen. Laat maar weer zitten. Goed, um, aflevering 2, die er bijna niet geweest zou zijn. Ja, ja, vertel. Nou, oh, moet ik het nee, moet hele moet verhaal ook vertellen? Ja, nou, ik lul uh, wel een beetje mee. Ik, um, afgelopen vorige week dinsdag... Ja. ...waren wij een uitzending aan het maken. Want we maken ook een radioprogramma. Ja. Um, met um, hetzelfde mengpaneel als waarmee we deze podcast opnemen. Ah, je begint al te lachen. Je begint al te lachen, ja. Dat ja, ja, is gewoon geweldig. Het is leuk als een verhaal lachers oplevert. Maar ja. soms is het ook gewoon heel pijnlijk. Um, Zoals nu. Wij zijn aan het opnemen. En de laatste woorden in die opname waren anderhalf uur te vroeg. Want we eindigen pas anderhalf uur later met het programma. Ja. En dat was... Kut! En die, die woorden die kwamen uit mijn mond, vrees ik. Ik ben ook altijd weer diegene die zo heftig aan het schelden is. Altijd die Stefan. En dat kwam om de simpele reden dat ik een biertje had. Dat hebben wij vaker tijdens studio sessions om een beetje los te komen. Ja. Um, en die um, had ik neergezet en omgestuwd. Hoppateetje, mengpaneel in, vol in de voeding. Ja. kaboom, hele huis zonder stroom. Was echt alles, het was echt uh... Het was helemaal donker. Oh god. Het was helemaal donker. Dus ik meteen ook weer kut, kut, kut, kut, kut. Ik probeerde jou natuurlijk ook meteen ja. te bereiken van... Jim, je moet erop. Je ik moet erover nemen. Ga, mij gaat het niet meer lukken. Ja. Jij moet het even fixen. Ja. Um, nou ja, al met al helemaal uit elkaar gehaald. Dezelfde avond nog. En um, toen zei mijn vader die een elektrotechniek heeft gestudeerd. Dus ik ga ervan uit dat hij er wel enigszins verstand Stant van heeft. heeft ja. Hij heeft ook eerder dingen gefixt en zo. Dus het zal wel... Die zei, Steve, het spijt me, maar hij is overleden. Ja. Oh, mooi, mooi. Jarenlange dienst, hè? Nou ja, hij heeft drie jaar flink dienst gedaan. Ja, en nog uh, even, even, evenementjes meegedaan. Mee precies, precies. Heel ja. veel locatiesetjes heeft hij ook gestaan. Ja. Het feit dat hij het drie jaar heeft volgehouden. Um, als je kijkt in wat voor, um, op wat voor manier ik hem gebruikt heb, dat is uh, best uh, flink. En dan gebeurt er iets met een van de uh, grasmaaiers of Behoorlijk zo. Ik weet niet wat hier buiten. Uh, dat is net een opstijgend vliegtuig of zo. Ja, zoiets. Nou goed, leuk achtergrond muziekje. <laughs> nee, maar uh, nou ja, goed, je moet het ook zo zien. Uh, radio is uh, mijn nummer één hobby. Het is mijn grootste hobby. Ik uh, beoefen hem heel vaak. Ik heb hem tijden vier avonden per week beoefend. Um, en het is een mengtafel van 230 euro die drie jaar is meegegaan. Ja, als, als je het bedrag per uur zou berekenen, zou het waarschijnlijk een paar cent per uur zijn ja. geweest. Dat hij, ja, Het is jammer, het is zonde. Het was nutteloos, want hij was in principe nog goed. Het was niet dat ik al dacht van, nou, er was toch al een schuifstuk. Of nee. eentje kwam niet meer lekker door of klonk niet meer lekker. Hij klonk gewoon echt nog perfect. En dus wat dat betreft is het zonde. Maar aan de andere kant, hij heeft inderdaad gewoon drie jaar goede dienst gedaan: een Hele goede dienst. En uh, een ongeluk zit in een klein hoekje. Um, ja. Maar nu in een iets grotere hoek, want ik heb nu een apart plankje om drinken op te zetten. Ja. Om ervoor te zorgen dat we maar deze podcast ook niet na 25 minuten afronden met een kut! <laughs> ik, zou, ik zou wel echt, echt willen weten hoe het dan ging. Want het was echt gewoon klonk en het ging om. Ja, het was echt klonk. Hij stond, ik had hoe heet het? ik had hem wel de tijd gewoon op dat plankje al staan. Ja. Dat plankje, dat zat er al heel lang. Ja. Uh, maar ik, we, wij gingen lullen on air en ik nam een slok, dus ik pak hem van het plankje. Ja. En dan ben ik aan het lullen, dus dan kan ik hem niet... Terugzetten. Nee, het dus ging het klonk. Dus ik zette hem even voor me neer. Ja, okay. En ik, oh, ik, zie, ik ja. werd enthousiast. Ik praat altijd een beetje met mijn handen. Ja, ja. Dat zie je nu ook. Je ja, zit ja, tegenover. Je handen mijn uh, handen die gaan echt overal naartoe. Tekeer. Uh, en uh, ja, mijn handen gingen even tekeer keer tegen dat blikje bier. You are beautiful. Ja, toen, maar uh, nu poef. iets minder. Het was een duur biertje. Ja, zeker. Het was ook echt zo'n Euroshopper biertje. Dus oh, je ik jezus. dacht lekker goedkoop. Het werd een heel duur biertje. Ja. Uh, in ieder geval, maar goed, we hebben een mengtafel. Dus uh, we kunnen de komende na 30 je, minuten. Je ging er ook echt speciaal voor naar Goos, hè? Ja, ik ben naar Goes gegaan, want ja. um, nou, ik ging er niet speciaal voor naar Goes. Oh, ik, had ik. Hem, ik had hem ook op internet kunnen bestellen. Ik wou dat zeggen, ja. Dat ja. had ook gekund. Nee, ik heb een chickie Goes. Nee, dat is niet waar. <laughs> Wat? Nee. nee, dat is niet waar. Primeur, jongens! Uh, ja, ja. Dames en heren. Uh. <laughs> nee. Ik, um, nee, ik vind... Hoe heet het? Af en toe, dan hebben wij, wij wel eens in het weekend zoiets op zo'n zaterdag dat we niks te doen hebben... Uh, van laten we gewoon op pad gaan, weet je wel. Leuk zeg En ik, ja. had, ik had zoiets van... nou, ik vind het wel heel tof om Bakshop een keer te zien. Oh ja. Ik ben best wel fan van de winkel. Dit is geen sponsoring. We zijn een compleet sponsorloze podcast. We zijn niet commercieel. Ik ga gewoon zeggen, niet commercieel... Ik ben fan van Bakshop. Ik vind Bakshop een te gekke winkel. Zit ook zeker? Uh, zeker in webwinkels. Vind ik ze ik vind audio te gek. Dus ik ben er sowieso. Kijk ik er elke dag om op allemaal producten te geiten die ik niet kan betalen. Maar die ja. ik als ik ze had kunnen. Als ik Armin van Buren had geheten, dan, uh, uh, dan had ik die aangeschaft. De hele winkel en gekocht. Ja, en ik <laughs> vond het super Om cool die winkel weer te zien. Ik heb ook weer even gedrumd voor het eerst sinds een jaar. Ik ik zag heb, het ja? Ik heb tien jaar op de... ja, Ik had een bedoemd. Ja, ik, uh... ja. ik heb tien jaar lang op drumles gezeten. En ik heb oh. daar weer even met ik Toen daarna verkocht ook. Ik was er na een jaar of na tien hier had ik wel zoiets van super tof. Ik vind het nog steeds te gek. Maar, maar ik, heb, ja, ik heb het wel gezien. Ja. Maar goed, ik heb daar weer even lopen trommelen. Moet me dus er van ah Je kan nog best wel aardig. zeggen. Ja, ja, ja, ja dat klopt. Ja dat klopt. En toen dacht ik, uh, nou daar even kijken. Even boxen getest licht. Het is gewoon ook een vette winkel. Het zijn dingen die je als audiofiel gewoon een keer gezien moet hebben. Okay. Dus ik dacht, nou weet je. Ik stap de auto in. Kan ik ook meteen even benzine weer vervuilen. <laughs> om die mengtafel nog duurder te maken. Ja, Hij was al niet duur genoeg. Uh, nee, maar ook gewoon even een stuk rijden en zo. Gewoon die combinatie, dat vond ik gewoon tof. Lekker, ja. Dus ja. Uh, en het is een pokent, man. Goes. Ja, dus is, het is echt is, bijna is, is twee is Zeeland, uur. toch? Ja, het is Zeeland. Ja, dus, het dus, weer uh, was ook echt grauw daar. Ach oh, jezus. Gaan we het nou echt over het weer hebben? Ja. Wordt het zo ja. En het posten? weer van vandaag, nee. Nee. Nee. En Het weer van Meteo Consult. In de mengtafel. <laughs> het, wordt erger, het wordt de yellow rain, wordt het uh, de komende dagen. <laughs> Nee, ja. oh, oh, oh. Maar goed, we hebben een nieuwe mengtafel. En uh, nou goed, ik vond het wel leuk om weer eens een backshop, uh, bij Bakshop geweest te zijn. Maar, ben je er ooit geweest? Nee, nee, nee ik, word, ik word er wel nog een keer heen. Ja, maar het is zo'n uh, pokkend. Het, ja, het is echt. Nou, maar stel je zou het hebt geen rijbewijs. Nee, nog niet. Meer. Dus stel je zou het met het OV willen doen, wat zou goed zijn. Ik ga nu eens even kijken. Oh, je gaat meteen ga op zoek. We zijn een podcast aan het opnemen. Ja, dan gaan we even kijken. Dus moet, dan moet ik nu super akker, moet ik die shit gaan volgen. Goes, heeft een, heeft, heeft een station? Heeft Goes een station? Ja, stel we gaan vanaf Belmer of naar Schiphol doen. Ja, doe maar Schiphol, makkelijk. Tikken, vind Sch ik. intikken. Mm -hmm. Hoppakee. Van Schiphol naar Goes. Ja. Yeah. Om deze tijd. Dat is 1 uh, uur oh. en 52 minuten. Ik zat echt aan drie uur te denken of zo. En dan heb je de Intercity direct. Ja, dus dan moet je wel een toeslag betalen. Ja. Ja, ja sowieso. Moet je en betalen? dan kost de totale prijs voor de reis mm -hmm. 22,70 euro. Ja. Ja, dat... Ja. En is dat overeenkomst met de benzine? Nou ja, het ligt er natuurlijk aan. Wij gingen met z'n drieën. Ja. Stel je voor dat wij allemaal een... Uh, ik heb altijd dat ongeveer dat auto's ongeveer anderhalf persoon. Dus als je meer ja. met twee mensen meeneemt, dan zit je al beter met de auto. Ja, ja, dus alsjeblieft, ga je godsnaam gewoon met de auto. Ja, maar als ik door de week zou gaan, kost ja. het nog één cent. Ja, dat klopt. Dus dat, dat is wel dat chill. Is toch, true. true. Ik, ben nee. nou, ik ga ook wel eens nu ik weer studenten heb. Dan ga ik gewoon op een vrijdag ga ik gewoon in het trein zitten. Ja, precies. Dat is, is, is toch leuk? Ik heb ook nog steeds een keer die intentie, dat lijkt me super cool om te doen, om um, zeg maar naar Hoofddorp Station te gaan. En ja. dan op afstand via Snapchat of whatever. mensen steeds een nummer te laten noemen. die yeah. dan correspondeert met het nummer van een perron. Oh ja. En daarna nog een nummer van hoeveel haltes. En dat dan vijf keer te doen. Dat is vet. En dan kom je ergens uit. Ja. en daar ga je dan rondlopen. Dat is vet. Dat is een intentie die ik nog steeds eens heb om een keer op een vrijdag te doen. Dat, Zullen we is, dat een keer, is, dan gaan we dat ga, een keer gaan we doen. doen, want gaan Ik we samen zie, doen. Ik zie nu even te denken. Ja. En dat lijkt me wel chill, want toen wij naar Amsterdam waren geweest. ja, dat was, dat was super ook tof. Super, super, super tof. Ja. En maar dan is stel... Amsterdam een stad die we kennen. Ja, precies. Maar stel, we gaan naar... Uh, het is nou ja, nou dan kom je dus ergens random uit. Je weet, misschien kom je in Groningen uit. Misschien kom ja. je in Eindhoven uit. In Limburg. Misschien... Uh, Kom je via, uh, via Limburg uiteindelijk weer terug in Nieuw-Vennep. Nee, je, weet, ja, je weet het niet. Je weet het niet, dat maar dat allemaal. is het leuke eraan. En dan ga je Nieuw-Vennep ontdekken. Is ook dan heb je drie leuk. uur in de trein ja, gezeten ben en dan, ben... En dan ben je een nieuwe ja, ben, eenste... ben je één stad verder, kun je fietsen. <laughs> nee, maar dat is dan doen we het in combinatie met onze podcast. Dan mogen onze luisteraars mogen nummers noemen. Ja. Oké, okay. nou, daar gaan we dan een keer naar kijken. eens ja. Zetten we even in de koelkast. Oké, okay. tijd voor de main show. Oh ja. Yeah. We moeten het hier even over hebben. Ja, baby. Technologie. Technologie. Die, Ik heb het niet voor... techno, maar technologie. I, I, I want to be a hippie and <laughs> I want to get stoned. stoned. La la la. la, la, la, la, la. Uh, <laughs> In koor uh, ook gewoon. Ja, precies. Keurig netjes. Um, vanavond. Nou, waarschijnlijk tegen de tijd dat die podcast geüpload is... en de eerste mensen hem geluisterd hebben, is het al lang gebeurd. Ja. Maar um, wij zijn nu nog heel enthousiast. Vanavond, dan uh, heeft Apple een special event. Hebben ze vaker. Drie, vier keer per jaar. Um, maar hij voelt heel bijzonder, deze. Ik krijg nu ook veel. Ze hebben in, uh, op, op een eventlocatie... Ze gaan dus een perspresentatie geven. Hebben ze een heel huis gebouwd. Echt waar? Ja, ze hebben een, een, heel, heel, huis? een heel wit gebouw. Heel groot hebben ze gebouwd. Ja. En de geruchten die zijn dan dat ze... Um, ze hebben in iWatch 8 hebben ze dat HomeKit zitten. Ja, ja, ja klopt. Ja. Dat ze zeg maar gaan demonstreren oh. hoe je een iPhone... En waarschijnlijk ook een iWatch. Ja. Want die schijnt er ook te gaan komen vanavond. Ja. Um, kan gaan gebruiken om dingen in je huis... Ja. Um, aan te zetten. Dus dat je op je iPhone of op je horloge, als je binnenkomt, lichten kan aandoen, um, de tv kan besturen, dat soort dingen. Vet. En het schijnt dus, dat dat zijn allemaal geruchten, hè? Dat, yeah. moet je, dat moeten we allemaal vanavond zien. Misschien dat mensen nu luisteren en denken, nah, ik heb net gezien, dat was gewoon een optreden van YouTube. Ja, precies. Ook leuk, maar liever dan dat home gedoe. Ja. Um, maar dat je dat, zeg maar, dat ze daarom een heel huis hebben nagebouwd, zodat ze dat kunnen demonstreren. Ja. Maar Fet. er zijn... Er zijn superveel geruchten, maar het gaat gewoon... Apple heeft ook al vorige week een timer op hun website gezet, ja. die helemaal aftelt naar vandaag. Dus het lijkt er gewoon op dat, um, dat het een supergrote perspresentatie gaat worden. Nog first op. things first, drie uur en 45 minuten. Oh, je zit nu op de, ja, op de website even te kijken. Ja. Supergrote countdown. Uh, nou, de afgelopen keren ben ik met mijn neefje en mijn vader naar um, Rotterdam geweest. One more NL, vast wel bekend. Um, is de uh, grootste Apple-community in Nederland. Ja. Die deed altijd keynote-parties. Um, nu hadden we zoiets van, nou, we blijven een keer thuis. Um, op de Apple TV kan je die livestream ook gewoon zien. En uh, dat doen we met bier en popcorn. En uh, toen joinde jij en Daniel nou. joinen Dus we gaan vanavond lekker met z'n allen gaan we die keynote hier kijken. Heerlijk. Um, nou ja, allereerst first thing first, nieuwe iPhone. Ja. Die, dat is wel vrij zeker dat die er komt. Dat is wel heel lang gespeculeerd. Ja, maar dat, het is ook altijd gewoon de tijd van het jaar waarin... ...Apple zijn iPhone presenteert... ...en de leaks die zijn gewoon nu rond... ...en de, er zijn werkende modellen... ...en dat, dat is gewoon vrij zeker... ...dat die er vanavond gaat komen. Ja, en er was zelfs al in China... Ja. ...bij... Uh, Chinese mobile? Of ja zo. klopt. Of was er een productpagina was ja, al online in, in gezet? In een van, de, van de, de, de, de iPhone 6? Ja. En de mensen konden hem ook al bestellen. Ja. En maar dat vind ik wel. China Mobile is best wel een grote in China. Ja, zeker. Weten. Um, dat volgens mij de grootste. Ja, maar het was wel zo dat um, eerst waren iPhones daar niet te krijgen in China, omdat uh, wel in China, al maar niet bij hun, omdat zij hebben een aparte band, een aparte GSM-band geloof ik. Oh. Moet... Of ik ben in de war met een andere provider, maar ik dacht dat het China Mobile was. En daar moest Apple een heel ander structuur voor aanbrengen in toestel. Dus ik geloof dat zij pas sinds de 5S of zo... Dat hebben. Maar het is wel de grootste aanbieder in China. Ja, ik had gelezen. En wat wat ik, ik denk dat Apple er niet blij mee is dat zij al... Want als zij de grootste zijn in China... Dan komt zo'n productpagina komt niet uit de lucht vallen. Nee, dat, moet, dat, dat moeten ze dat, hebben dat, overlegd. T-Mobile in Nederland weet al lang hoe de iPhone 6 eruit ziet. Tuurlijk. Al een paar weken, denk ik. Uh, dus laat staan China Mobile. Want uh, Azië is inmiddels, heel sneaky... Yeah. De grootste afzetmarkt van Apple geworden. Oh? Ja, China is het belangrijkste. Daarna ja. komt Amerika. En Europa wordt echt inmiddels zo'n zorgenkindje, ja, weet precies, je wel. Van, ja. ah, we halen er een paar miljard vandaan. Maar als, weg, als, er, als er een Russische atoombom opvalt, is het ook niet erg. Weet net, wel. Dan net. hebben we Azië en, en de VS terwijl Ja, precies. Terwijl, dus dat, het is de grootste aanbieder in China. China is een vrij groot gedeelte van Azië. Ja, deel zo, uh, ja, ja, ja. Dus het is vrij betrouwbaar. En sowieso met alle leaks, het is allemaal wel betrouwbaar. Maar ik vind het raar dat zo'n pagina uitlekt ik weet niet hoe ze daar aankomen ook echt nee zoals ze gewoon even een, een, een hele site even uit de lezen U uit een, uh, ja nee ik weet het, ik weet nog niet precies de technische details van hoe die pagina naar buiten is gekomen maar China Mobile heeft dus gewoon 750 ja. miljoen klanten ja, dat is he. toch bizar ziek hè dat is echt bizar ziek dat zijn echt heel veel mensen. Die T-Mobile maar met 25 miljoen of zo. Maar het zijn, allemaal kleine, het zijn allemaal kleine mensen. Hè. Dus ja, is allemaal... precies. Dus dat kunnen ze makkelijk... Uh... Dat is te dat, dat is <laughs> overzien. Dat zijn gewoon, het zijn gewoon minions, ja. je, die ja. gewoon uh, op, op, op elkaar zitten. Je krijgt ze bij een Happy Meal. Nou, <laughs> nou nee, maar sowieso. Ik snap ook wel dat, dat in China dat al bekend is hoe de iPhone 6 eruit is. Want dat zijn alle mensen die ze in elkaar zetten. <laughs> Goed. Oh my god, Stefan. Ja, sorry. We zeggen oh. weer hele slimme dingen hier onder air. Uh, gooi alsjeblieft geen bier in mijn <laughs> Nee. <plaatsen>. Uh, <laughs> <laughs> Even wat koude aan het prikken. Ja, nee, maar het, het, is, het wordt vrij duidelijk. Er komt in ieder geval een 4.7 inch iPhone. To dat is, je, is gezegd, ja. To ja. put je in perspectief. Dat heb ik al heel vaak gezegd in deze podcast. Ja. Ja, zeg maar. je, De huidige iPhone is 4 inch. Wij hebben allebei een iPhone 5S. Is, ja. Het nieuwste model op dit moment, behalve bij China Mobile. <laughs> um, te klein, ja of nee? Nee. Ik, ik, ik, ik vind van wel. Ja? Ik vind de iPhone 5S... Ik vind, vond... maar, maar wat vind je dan, dan klein? Nou, er ik, moet de ik moet zeggen, ik heb dan wel eens een Android-toestel in mijn telefoon. Mm -hmm. um, ik zou er nooit naar overstappen. Het is mijn OS niet. Ik ben sowieso... Ik heb sinds de iPhone 3G heb het vorige week uitgebreid over gehad... met de social media-verslaving. Ja. heb ik een iPhone... Um, en ik heb zoiets van... Ja, ik ben ermee gewend. Misschien is dat het ook wel. Maar ik vind het ook gewoon oprecht het fijnst werken. Dus ik zou nooit naar Android willen. Ik ook niet. Maar elke Echt keer als ik zo'n Samsung... Die trouwens super lelijk zijn. Of een HTC in mijn hand heb... Die ik wel mooi vormgegeven vind. Maar blijft Android. Ja. Um, in mijn hand heb met dat grotere scherm. Dan denk ik... Ah, lekker. Geef, ik heb ook, je gelijk in. Ik heb ook slechte ogen. Um, okay. Plus één... Dat is niet heel slecht. Jij hebt plus 9 of zo? Nee, ik heb -9, ja. min, min, min 9. Oh, jij hebt de minkant heb min kant. Maar jij hebt altijd lens in. Ja. En ik heb niet altijd mijn bril op. En dan nee. heb ik gewoon mijn kale oog. Ik zou het gewoon lekkerder vinden om een groter scherm te hebben. Nou, ik weet niet. Uh... En ook voor video is zo. Een... Ook wat, ja, wat mij ja, ook heel okay. chill lijkt ja. als je een groter scherm hebt. Dat betekent ook dat er een grotere accu in kan. En daar wordt het, godverdomme, toch eindelijk wel eens tijd dat voor, mensen. Moet Apple wel een keer. Uh, dat het, uh, dat uh, ik eens doen. een keer een hele dag met mijn telefoon kan. zonder te verstaan uh, waar, ik waar ik wel contact is. Wat ik wel. Bij dat Apple... ik gewoon naar Sensation kan. <laughs> en dat ik niet om vier uur s'nachts moet stoppen met Whatsappen. <laughs> ja. Waarom WhatsApp je, je? bent op Sensation. Ja. Maar dat geeft niet. Dat idee. Jij wou WhatsApp? Ja, wat ik, wat ik wel vind. Ik neem en even wat... een slok drinken. Moet even uitkijken hoor. Niet boven je McDonald's Nee. Waar ik me wel echt dood aan erger bij Apple is dat je je iPhone niet kan openmaken. Althans, het kan wel. Ja, maar dat maar... gaat met de iPhone 6 ook niet gebeuren, Nee, hoor. precies. Maar stel, uh, stel, je hebt een, een Android-toestel of een, in, in dit geval een Samsung-toestel. Ja, Samsung. Dan kan je de achterkant eraf halen. Klopt. En dan kan je de batterij eruit halen. En die achterkant je die wil je eraf halen en die is puur Precies. Ja. Dus dat eigenlijk. En, ja, maar jij uh, zou gewoon je batterij willen kunnen vervangen. Ja, dat ja. zou ik fijn vinden. En ik had dan ook nog... Ja, maar op, even, mag het... ik je nou concreet iets vragen? Ja, ja, tuurlijk. Ik ga een hele nare vraag stellen. Dit, oh, oh. Die puur uit mijn Apple fanboyschap oh, komt. Oh ja, tuurlijk. Maar ergens ook wel onderbouwd. Ja. Um, je, wat, wat had jij voordat je een iPhone had? Een iPhone? Ja, en voordat <laughs> je met de iPhone begon. Uh, Oké, okay, om even heel, heel eerlijk te zijn. Ja. Mijn, eerste, mijn allereerste telefoon ja. was een... Een LG Sensation White Edition. Sensation. Oké. Kon je daar de batterij vervangen? Ja. Deed je dat? Dat deed ik. Echt? Ja. Dan ben je de enige. Ik wou nu zo'n punt maken dat je echt zo zei van... Nee, dat deed ik nooit. En dat ik zei van... Zie je wel. Maar dat punt kon niet. Dat heb ik gedaan. Daarna heb ik een BlackBerry gehad. Ja. Nee, nee, dat is niet waar. Nou, daar moest je bijna dagelijks je batterij vervangen. Ja, precies. Daarna heb ik een Samsung gehad. Ja. Een Samsung. Samsung. Een kleine die je kon uitschuiven. Ja. Die heb ik door van het balkon Ja. En toen was je ook stuk. Ja. Toen ging ik naar, naar een blackberry. En daar heb ik de batterij zeker vervangen. Echt iets van vijf keer of zo. Ah, maar blackberries was qua kwaliteit echt het crapste wat ja. je Marco. Ja. Het heeft niks voor niks de naam crabberry gekregen. Precies. Ironische vraag. Stel... Ping had niet op de BlackBerry gezeten. Had ik hem niet gekocht. Was de BlackBerry dan populair geweest? Nee. nee had ik, ik hem ook niet... Had niemand, had niemand hem gekocht. hadden het er met landschap nog over? Ja, ja. Ik ga, we gaan niet meteen over HVA. HVA mensen. HVA Amsterdam is gehackt door een student van 19. <laughs> maar dat geeft niet. Uh, hele internet zat vol met lekken. Student van 19, ICT zat er één week op. Ja. En het was... Ik zag ook op Facebook een bericht van uh, Lotte. En die zei van... Uh, die zei van uh, superleuk op school, bla bla. bla. Ik zeg, je zit zeker de hele dag te lollen. Weet ja, je ja, die netjes te spelen. Ja. Hij zei nee, dat is geblokkeerd, Ze zeg maar. Er zijn programmaatjes. En ik zei ook echt van, ik kan me zo voorstellen. Dan ben jij zo'n arme ICT-er op een school. Ja. Die die shit runnend moet houden. En dan heb je honderd ICT-leerlingen. Die allemaal al vanaf hun achtste opgegroeid zijn met computers. computers. Ja. En eigenlijk, dat weet je, die kan dan ook wel veel slimmer zijn dan jij. Maar je constant de strijd mee moet aangaan. lijkt mij verschrikkelijk. Maar, maar goed, uh, heel bruggetje. Ja. Um, we hadden het met medialandschap ook over... Ja. van hoe snel het eigenlijk is gegaan met die telefoons. Snel, hè? Dat als je kijkt dat tien jaar geleden... liepen we allemaal nog met een Nokia rond. Ja. Was Nokia de, cool de baas. Vest. Ze hadden 90% marktaandeel. En nu zijn ze weg. Ze zijn helemaal weggevallen. Tien jaar. Zo snel. Eerst dus. door de Blackberry... en dat is met Blackberry hetzelfde... Iedereen liep met een Blackberry. Echt iedereen. Ik was ja. al, de enige, ik heb nooit een Blackberry gehad en ik voel me daar stoer over. Punt 1. Gelijk heb je. Ik was echt zoiets van, wat dan jullie met jullie Blackberries? Ik wil een iPhone. Ja. En iedereen keek me aan, wat een grote telefoon. Ja, wat, en uh, uh, uh, uh, uh. nu is 3,5 inch. Oh, wat een, wat een, wat een, een mini, weet je, mini, weet je wel. Dat noemen ze de Samsung Galaxy Mini. Ja. En. Weet mini, je? En. Mini. Ja. En. Ja, ja, mini. ja, mini. ja <laughs> mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Blackberry is gewoon weg. Het is echt ze, doen, weg, ja. ze doen nog leuke pogingen, maar het, heeft, tot, tot maar al gezien. het, het zet geen zoden meer aan de nee, dijk. Ze nee. hebben ping uitgebracht, ik ken niemand die het geïnstalleerd heeft op de smartphone. Ik had het op mijn iPhone, want ze hebben tegenwoordig een die Messenger app Ja, of zo. ja, blackberry Messenger app. En ik vind het echt een piepprogramma. Uh, ja. een, een, een ping, een ping, ping een pingprogramma. Ja, ping precies. Ja. Ja. Ik heb er zo'n hekel aan. Ja, het en, is vreselijk. En dan hadden ze eerst zeggen ja, en het blijft echt gratis en zo en nu hebben ze zelfs een, een pro-versie geïnstalleerd. Ja. Althans, die kan je dan kopen. En dan, je kost en dan heb je 5 geen advertenties euro. of zo. kost 5 euro, het ja. ding. En, en dan kan je... Ik snap sowieso niet. Dan ja, dan kan je alles erbij doen of zo. Dan, ja, wat, wat, dan kan je voice berichten versturen. Ik heb geen Wat idee. wil je nou? Ja, precies. Ja. Lekker, lekker, lekker. naar nou, WhatsApp je al klaar. Ja, maar ja, goed. de Blackberry is gewoon klaar. Ja, zeker weten. En misschien dat ze op de zakelijke markt nog een beetje... Nou, de overheid ik, ik heeft kan nog wel. Ja, ik kan me voorstellen dat als jij... Uh, ik denk dat het een kwestie van leren is. Maar ik denk dat als je wat ouder bent, dat zo'n toetsenbord wel aanlokkelijk kan klinken. Maar ja, aan de andere kant, Androids, ja. er zijn ook genoeg Androids tegenwoordig die toetsenborden hebben. Ja, ik, vind... ik zou dat ook niet verkiezen hoor. Ik zou gewoon altijd een touchtelefoon nemen. Ja, maar ik kan me voorstellen, veilig. als jij wat old-fashioneder bent en je denkt... Hé, hey, een telefoon met een toetsenbord. En dan Chill. zit je ook nog in de zakelijke markt. En dan, daar klinkt BlackBerry nog wel een beetje vertrouwd. Ja. Het is hetzelfde als dat in de zakelijke markt wordt eigenlijk alleen nog maar Windows gebruikt. Ja, ja, zeker. Dat kan jij als Dat kan je, IZT Dan kan je, dit, dit, kan je dat nee, ondersteunen. kan je, kan je, kan je, ja. kan je niet nog kennen. Dus dat is, weet je, het, het is een wat langzaam moe een markt. En ik ja. zie ook nog steeds heel veel mensen die um, een, een privé-telefoon hebben... en buiten dat een telefoon van de zaak. Ja. En daar zie je nog best wel veel Blackberry's, Nokia's... ook omdat ze goedkoper zijn, weet nou, je wel. bij mijn werk en bij het ziekenhuis... Ja. daar hadden ze eerst allemaal Blackberry's. Ja. Toen ze hoorden dat dat niet heel erg veilig was of zo. Maar toch is nog steeds een Blackberry een van de veiligste telefoons... Ja, dat, dat weet en ik dat, niet. En dat heeft... Uh, dat Volgens heeft... mij is iOS veel veiliger. Dat, dat, dat, dat dacht ik dus ook. Maar, maar goed, voor een door, iPhone betaal je natuurlijk meteen weer 700 euro. Precies. Ja. Maar uh, toen dus mijn baas dat hoorde van de afdeling... die heeft me gezegd: oké, okay, alles eruit, Blackberry is eruit... en we gaan over naar de iPhone. Maar dat is toch ook mooi dat als je bekijkt... hoeveel, hoeveel invloed de pers erin heeft. Dat heel er, veel. Er gebeurt wat en ja. meteen roept zo'n bedrijf van... joh, Blackberry is eruit. Terwijl het altijd... Ik, ik, be, ik lees zelf heel veel nu.nl. Ja, ik ook. Um, ja, mijn, mijn dag wel. Ik lees de krant ook, omdat ik af en toe iets van verdieping wil. Maar in principe lees ik eigenlijk zorgens gewoon nu.nl. Eigenlijk. Eigenlijk. Um, maar als ik het dan bij technologie... Ik ben iets meer thuis in de technologie. En buiten nu.nl kijk ik ook echt op heel veel sites die zich wel verdiepen... Tweakers. ...in de materie. Tweakers, The Verge. Uh, oh ja. The nou, Verge verdiept zich niet echt, maar... Um, Hacker Nieuws kan je heel veel artikelen vinden. Ja. Die... Hacker Nieuws kan je ook uren op losgaan. Geweldig. Uh, ja, fantastische website is dat. Maar... Als je dan gaat kijken hoe schreeuwerig Nu.nl eigenlijk is. Ook met dat hele iCloud-verhaal. Oh en ja, tuurlijk, het is uitgemolken. Ja, maar het is, het is zo overdreven. En dat, dat er echt wordt gedaan... Nou zit er bij Nu.nl Colin van der Hoek en nog iemand. Die heeft, hij, die heeft Colin van den Hoek volgens mij binnengebracht. Uh, die zitten... Alles te bashen wat met Apple te maken heeft. Ja, en dan ja. komen ze op de frontpage van nu.nl. En nu.nl is toch wel een source of nieuws tegenwoordig. Zeker en dat wordt zo opgeblazen in alles. Niet alleen in Apple hoor. Want ook zie ik af en toe over Android wel het voorbij komen. Windows, dat, je, dat je denkt van wow, Android gaat de derde wereldoorlog veroorzaken. Ja. En dat je denkt van jongens, dit is helemaal niks aan de hand. Je moet gewoon niet via... Uh, Via, ...via torrents proberen een cracked app te installeren. Want ja, dan weet je dat je risico's neemt. Tuurlijk, altijd. En mensen die dat doen, dat zullen ook niet de mensen zijn... Uh, Han, uh, uh, ...Hans en Annie die een bedrijfstelefoon hebben... ...van Spaar ziekenhuis. Precies. Dus dat vind ik altijd een beetje... Er wordt ontzettend overdreven in dat soort artikelen. En dat moet je ook altijd niet veel te serieus moet je nemen. moet niet serieus nemen, nee. Dus mensen, als je op nu.nl kijkt... Titels zijn vaak heel schreeuwd. Heel, heel, heel misleidend Dat heb, heb ik geleerd tijdens journalistiek. Het is ook heel erg misleidend. Want er dus, uh, stond dan in het artikel wat, wat ik jou stuurde... Ja. 19-jarige jongen... Uh, heeft het intranet heeft, van de HVA. Nee, dus, echt, er stond echt... Ja. Heeft een enorm ernstig lek ja. ontdekt. En dan lees je het en, en dan, dan, lees dan is er je, niks aan de hand. En dan denk je... Ja, maar de, H, maar de HVA... Dit, je hebt al uh, actie ondernomen. Ja. En nu mag je nog, nog activeren bij een van de servicebanes ja. of zo. Ja. The fuck, weet je? En dan lees uh, je het enige wat hij kon was toegang krijgen tot, tot lescontent. Tot een account. Tot ja. lescontent van uh, M.I.C. 1. Nou, boeien. Nou, the fuck. Dan, ja, dan, dan, leest ik hij, dan, mag, dan krijgt hij ook het onderzoeksboekje, Ja, het het, gewoon gezellig. Dan maar... mis je 1800 euro. Nou even, ja. even over, over die BlackBerry's. Ja. Ik ben dan echt, echt zo'n type die ja. meteen het nieuwste, wat nieuwste koopt. Ja. En ik had dus geen, ik had geen Curve, geen Bolt, maar een Torch. Die torch was ook met touchscreen toch al? Ja. Dat was zo'n vage hybrid uh, oplossing. Ja. Hybrid oplossingen in auto's met een gedeelte Eco en een gedeelte benzine en zo. Alles wat hybrid is, is kut. Ja. Windows 8 met zijn desktop en zijn metro. En de Blackberry Torch met zijn keyboard en zijn touch. Het is hybrid. Het is kut. Het is waar, hè, Jim? Het is zeker waar. Jij hebt hem gekocht? Ik heb die torch gekocht, ja. En? Uh, ik moet zeggen dat ik vond een toets wordt wel fijn want ja. het is en, na een tijdje weet je er wel aan ja. uh, ik zat er nog zelfs nog op, op de middelbare school mm -hmm. maar goed en er was allemaal in en zo een leuk ik vond het een fijn typen ja? ja, na een tijdje deed het wel pijn. <laughs> A, aan je ja, dat je duim maar kreeg, er ja, zoveel precies. pijn van. Ik ja. heb ook nog wel eens een toetsenbord. Er stond echt gehad, serieus ja. een soort afdrukje in mijn duim. Ja, ja. ja. Van, want echt, het zat echt in mijn hand gewoon. Ja. Die, die uh, telefoon echt in mijn hand. Ik kon hem niet, niet, niet, niet wegleggen of wat dan ook. Maar heb je nou het idee dat je tegenwoordig op een touchscreen sneller kan typen dan op je Blackberry? Sowieso. Of heb je het idee dat Blackberry toch dan net nog even sneller was? Nee, ik, vind, ik, kan ja. ook, ik kan op mijn iPhone. Ik kan ook fucking snel, snel typen. typen. Maar ik heb al sinds 2008 een iPhone. Ja, dus precies. Ik denk nee. dat het een, een langere le learning curve is. Ja. Een, een langere learning Blackberry curve. <laughs> maar ik denk dat in die end dat je er best wel heel erg snel op kan typen. Ja, zeker. Maar even kijken. Ik heb Als een... ik ook zie, sommige mensen bij ja. mij in de klas, die gaan echt bizar ik, hard op de. Die gaan los, hè? Ja, die ja, gaan ja gaan helemaal, los. Los. Je helemaal los. Ik, ik heb de iPhone 3G gehad. 3GS. Ja. iPhone 4S. En nu de 5 is. Ga je er zes als ik de 6 kopen? Als ik er genoeg geld voor <laughs> heb, wel, ja. ja. En het is natuurlijk ook altijd de vraag. Maar jij zegt dus, ik heb niet per se de behoefte aan een groter scherm. Ik heb daar niet echt behoefte aan, nee. En stel nee. je voor je zou hem dan kopen... Het is altijd mooi meegenomen. Natuurlijk. De 4,7 inch, die is vrij zeker. Die ja. is helemaal uitgelekt en ja. dat komt helemaal goed. 5,5 schijnt aangewerkt te worden. Wordt misschien aangekondigd, komt iets later. Komt... Zou je dan voor die 4,7 of die 5,5 gaan? 4,7. Ja, ik denk ik ook. Ja, want ik vind de 5,5 is dan net te Vind iets ik heel te groot. Over, ik had uh... laatst een 5 inch HTC One in mijn telefo uh, telefo telefoon, in mijn telefoon, ja. in mijn hand. Ja. Ja. En toen had ik wel zoiets van, ik vind dit eigenlijk te al groot, ietsjes te groot. Ja, dus wat precies. dat betreft is 4,7 wel, wel gewoon een ja. mooie maatje. Misschien nog 5 of zo, maar ja, dat is 5,5, dan. dan ga je wel bijna richting iPad-formaat. <laughs> ja, ja. Dus dat vind ik dan de, weer de, erg groot. iPad Mini denk ik dan. Ja, nou goed. iPhone vanavond en... Dan komen we op iets interessants. Het zou voor het eerst sinds 2010 zijn... dat Apple een compleet nieuwe productcategorie aan gaat oh, ja. bonden. In ja. 2010 hebben ze een iPad gedaan. Dat is ook alweer vier jaar geleden. Het heeft lang geduurd. Het gaat snel hoor. Toen leefde zijn god Steve Jobs nog. Prachtige man. iWatch. iWatch. Gaat die komen vanavond, ja of nee? Ik, ja, ik twijfel nog echt steeds daarover. Ik, oh, het lastige ik denk van... is, er is super weinig over uitgelekt. N ja, maar nou, wat, wat wel nou. dus zou kunnen, is dat... Wat, als je kijkt naar eerdere productpresentaties... ...de iPhone, de iPad... ...de eerste generatie komt altijd pas een half jaar later uit. Dat kunnen ze ook maken, omdat... Um, ...stel je zou nu een iPhone 6 aankondigen... ...en die pas over een half jaar verkopen... Ja. ...dan krijg je problemen met de verkoop van de 5S. Omdat Precies. de 6 is al aangekondigd met alles wat nieuw is... ...en je weet het, als er iets nieuws is... ...dan is het oude niet, niet eens meer... Een beetje nieuw, dat is gewoon echt meteen voelt als... Precies. ...oude techniek. Ja, ja. Dus dat kan je niet maken. Je moet gewoon die iPhone 6 aankondigen... ...en daarna twee weken later moet je ze de hele wereld overblazen. Want omdat je anders daarmee je iPhone 5S verkoop bagatelliseert. Ja. Um, die iWatch is nieuw. En als je ook kijkt naar de iPhone en de iPad... ...toen die werden aangekondigd... Zes maanden later kwamen ze pas uit... om het productieproces op gang te brengen... zonder dat er wat uitlekt ja. En omdat je moet een FCC-approval krijgen in Amerika. Dat je uh, veilig en goed en bla, bla, bla. En die tekeningen, die worden uitgebracht. Ja. Dus je moet dat product aankondigen... voordat je FCC-approval er doorheen is. Dus daarom doen ze dat meestal. Heel slim. En welke geruchten er ook nog gaan. Het probleem is natuurlijk... wat je krijgt met een bandje... is dat die een beetje customizable moet zijn. Daar kom je ook al... ben je Apple... Rood of zwart alleen, of rood of zwart. Zwart of wit alleen, daar kom je niet mee weg. Nee, je, je moet, je moet je wel... Met uh... Een horlogium is, is smaak. je moet Ze hebben ook allerlei verschillen van... Um, ik ben even kwijt hoe dat bedrijf heet. Maar een heel groot luxe bedrijf hebben ze allemaal mensen aangetrokken. En daar zijn ze dus echt wel mee om het een luxe product te maken. Ja. En Apple kennende, ja? kunnen ze dat. Ja, maar Zeker. ze hebben ook inderdaad de goede mensen erbij gehaald. En ze hebben van Nike Fuel Band hebben ja. een aantal mensen dat project hebben ze overgenomen. Um, dus ze zijn er sowieso mee bezig. Tuurlijk. En waarschijnlijk werd hij ook gewoon vanavond aangekondigd. Maar, um, Ik denk dat ze hem customize maken. Ja, maar dat, dat je inderdaad op Apple.com dat bandje samen kan gaan Precies. stellen. Precies. Misschien maar... gewoon een, een, een eigen afbeelding of zo. Ja, misschien, of of ja. gewoon kleurtjes die jij leuk vindt. Ja. Of, of leer of geen leer. Ja. Of dat soort dingen, weet En je dat wel. ze hem custom voor je maken. Ja. past ook wel bij een merk als Apple. En hij gaat ook waarschijnlijk 400 euro kosten. Mm -hmm. Dus dat is ook gewoon... Goede prijs voor een customized product. Ja, en dat ja. betekent dus dat als jij hem bestelt, dat ze hem moeten gaan maken voor je. Ja. Dus op die manier kunnen ze ook helemaal niet zoveel. Nee, want het is ze allemaal... Ze zullen waarschijnlijk in de Apple Store wel... En bij de, geven. En wel. bij de carriers, weet je wel. Want het, het wordt waarschijnlijk echt een accessoire... die je met je iPhone in verbinding stelt. Dat je notificaties krijgt, uh, telefoontjes, bla bla bla. Dus, dat die in, dus hij zal, het is een iPhone-accessoire. Dus waarschijnlijk zowel in de Apple Store als bij de carriers... dat ze, dat ze gewoon in een standaard maat... Ja. in een standaard kleur verkocht moeten worden. Dus die zullen ze moeten blazen. Ja. Maar ik denk dat een heleboel mensen hem zullen willen customizen. Omdat... Ik, het is, het is een, ik heb een Fitbit om mijn arm... Ja. Uh, ik ben een beetje een nerd. Dus ik ga wel met een Fitbit lopen. Maar ja. ik denk dat er een heleboel mensen... want het moet natuurlijk gewoon een mainstream product worden... want dat is Apple, die wil ja. gewoon dikke winst erop maken. Tuurlijk. Dat als je dan met een horloge wil wegkomen... want dat gaat het natuurlijk in de first place zijn. Je zet hem aan om de tijd erop te checken. Of hij staat constant aan. Ja. Ik vind het zo moeilijk om te bedenken hoe ze dat nou gaan doen. Omdat we ook al... Zoveel smartwatches hebben. Maar het zal dus echt iets, iets moeten zijn. wat iemand wil dragen. en mooi vindt. en zelf wil kunnen samenstellen. Dat sowieso, ja. En ik ga er niet van uit dat ze. een hele hoek inrichten. met 8000 verschillende soorten horloges. Nee, waarschijnlijk gewoon één soort. Uh, en dan customizen op een paar maten of ja, zo. En, en kun, dan customise kun, customise ja, op. Ja. Dat je ook in de Apple Store... dat er een Swarovski-achtig persoontje staat... waar je kan gaan... <laughs> en waar je helemaal dat ding kan samenstellen. Of misschien dat ze wel allemaal iPads neerleggen op die tafel... en dat je hem kan samenstellen... en dan kan je hem 48 uur later... kan je hem in de Apple Store weer komen ophalen. Zoiets, zoiets zie ik dan wel voor me. Ja. Vraag is nog... Wat moet een iWatch kunnen? Wil Jim Mazen naar de winkel rennen om hem te kopen? Uh, dat is een hele goede vraag voor jou. Want ik ga... First thing first, um, smartwatches notificaties. Mee eens. Ik, vind, ik lijk me super chill dat als ik een WhatsAppje krijg... dat ik hem op mijn arm kan zien. Ik wou net zeggen, dat vind en ik dan is, fijn. Dan is de vraag nog... Fijn. Stel, ik krijg een WhatsAppje. Ja. Um, en ik wil antwoord op geven. Ja. Wat mij dan super chill lijkt... is dat ze een integratie doen met Siri... En dat, dat ik je gewoon kan praten. Dat ik kan praten tegen mijn horloge. Dat ja. het, want het toetsenbord dat gaat niet dat, werken. Nee, dat is niks. Nee, dat, geen Blackberry Curve-achtige Wat Geen wat ik toetsenbord. Wat, ja? wat heel, heel, heel cool is: ja? dat als ze uh, dus in die iWatch in gewoon een soort van noti not notificaties doen. Ja. En dat je gewoon uh, Stel, je oortjes in, in je iPhone. Ja? Dat je, en dat die iWatch dat dan, dan registreert. Ja, dat weet hij dan via Bluetooth. Precies. Ja. En toet, toet, toet. Uh, toet. Toet, toet. en dat, uh, stel je krijgt een notificatie, ja. dat, je, dat je nou gewoon kan inspreken in Siri, ja. dat je... Dat je, dat je wil antwoorden. Ja, precies. Ja. En ook... Dat of voiceberichten sturen, of, dat zijn natuurlijk helemaal dat, cool zijn. Of dat als je wordt uh, gebeld... Dat je op kan nemen. Dat je gewoon eventjes... Klik, dus klik en dat je opneemt. En, en dat je opneemt of, niet. Of, of niet. Maar dat je opneemt. Ja. En dat je gewoon kan praten door je oortjes. Maar hoe supercool is is als je op je arm of op je arm een bandje hebt waar je ook je tijd komt op ziet. Ja. En dat er ineens vet grote foto van. Ik wou dim zeggen, maar dat wordt niet gelukt. Nee, nee, nee, dat is een grapje. Thanks. Dat ineens Duitsse me belt. Weet je? Ja, precies. Dat ik zo'n fullscreen, zo'n sexy foto van Doubtie Ja. <laughs> opnemen! Opnemen! Ja, nou, maar dat soort dingen zijn. Maar goed, dat, zijn, dat is iets wat huidige smart wat je ook wel doen. Toch vet. En het is natuurlijk heel lang. Als je gaat kijken... Stel je zou in 2006 aan iemand vragen... Hoe ziet jouw ideale smartphone eruit? Dan zou die niet de iPhone beschreven ik denk hebben. Ik het ook niet. En toen kwam Apple op dat podium en Steve Jobs zei... We hebben multi-touch, we hebben iOS bedacht. En iedereen had echt zoiets van... Wow, what the fuck. Het, het is iets wat niemand had kunnen bedenken. Klopt. En ik hoop... Ik hoop om vanuit het hart, het diepst van mijn ziel... <laughs> als Apple fanboy... dat Tim Cook, waarschijnlijk... ik denk dat Phil Schiller of Greg Federici die presentatie doet... dat hij op dat podium staat... dat hij zegt... we've got something amazing to show you... en dat yeah. de bam, iWatch... gewoon op de klassieke manier... een phone, een yeah, uh, yeah. um, <laughs> internet communicator... en een widescreen iPod with yeah, touch controls... Yeah. maar dan op de iWatch manier... Geweldig. dat hij daar staat... Dat hij het aankondigt en dat, er, dat het iets is wat we nu niet kunnen bevatten, omdat van de huidige smartwatch. Ik vind de Pebble dan nog het coolste. Heb je van de Pebble wel eens gehoord? Ja. Dat is ook inderdaad met notificaties. En, en alsnog vind, is dat niet een apparaat waar ik. Hij is 150 uh, dollar naar nou in Nederland, want het wordt geïmporteerd. Het is dus niet echt in Nederland echt makkelijk te krijgen betaal je daar gewoon 200 euro voor ja. het is niet dat ik echt zoiets heb van ik moet dat ding hebben dus ik hoop gewoon of eigenlijk hoop ik het voor mijn bankrekening niet maar want ik heb ook al een nieuwe mengtafel moeten kopen <laughs> ik hoop gewoon dat ze vanavond op dat podium staan en dat ik weggeblazen word dat ik echt denk van dit had ik nooit kunnen bedenken maar wow wat is dit te gek en fantastisch dus dat... dat ben ik met je eens. Ik, ik hoop gewoon, en het idee, ik, ik leef een beetje in die Apple community. Niet meer zo actief als vroeger, maar ik krijg de vibe mee. En er hangt een hele speciale vibe over vanavond. Het dus is dus sowieso hoop... omdat het zoiets zo uh, uh, gigantisch nieuws is. Ja, het, het, het is ook alles... Ze hebben een supergrote zaal afgehuurd. Ja, Ze ja. hebben er een gebouw bij gezet. Ziek. Um, er passen normaal 1200 mensen ongeveer bij een Apple keynote. Nu 2500. Dat is een heel verschil. In Nederland bijvoorbeeld is drie keer zoveel pers uitgenodigd als normaal. Ze hebben een gebouw bijgebouwd. De keynote um, die kon je aan je agenda even toevoegen via Apple.com. En er stond vier uur gepland. Terwijl de meeste keynotes twee uur duren. Ja. Yeah. Nou, het vier uur, zullen ze denk ik niet halen. Dat zou ook wel een veiligheidsmarge zijn. Maar gewoon in alles, als je gaat kijken... en dan ook met die countdown, die teller en een livestream... en het, mijn gevoel is heel erg dat het iets wordt... dat ik morgen naar deze podcast luister... want ik luister onze podcast terug, Jim. Ik heb het gedaan de vorige. <laughs> dat ik denk van... wauw, jullie moesten eens weten wat jullie binnen nu... en nou ja, voor ons is het nog maar drieënhalf uur gaan zien. Ja. En ik hoop dat we over twee weken hier weer in die podcast zitten... Dat we zaten, weet je nog, twee weken geleden. Dat wij ons probeerden voor te stellen hoe een smartwatch eruit zou, zou zien. En dat we weggeblazen zijn en dat we nu de meest fantastische smartwatch aller tijden hebben. Bezien. En een iPhone 6, die we misschien tegen die tijd al wel hebben. Of ik bijna hier, hebben. Ik zie hier eventjes uh, op iCulture. I ja. Wat Apple gaat aankondigen. Waar ze het, het, ja, dat heb ik het, ook het, gehoord. Het, het, het, het meeste over gaan hebben. Ja. Sowieso de iPhone? Ja, Tuurlijk... de, de iPhone 6 is er zeker Ja, sowieso. De iWatch, het is toch. Inderdaad, ook al hebben we dat hele verhaal over hij zal wel customizable zijn en zo, er is wel bijzonder weinig over uitgelegd. Ja, ja klopt. Maar inderdaad, waarschijnlijk FCC-approval. Hij zal nog niet in productie zijn en nee. het zal nog wel een half jaar duren voordat. Maar ik denk echt dat ze hem vanavond gaan aankomen. Ik ook en ook nog iOS 8, natuurlijk Golden Mars zo. Ja, ik hoop dat inderdaad. En de oh, release date. Ja. Ja. We hebben ook nog de Apple Betaaldienst natuurlijk. De, wat uh, denk je? Komt er NFC in de iPhone 6? Ja. Ik denk het ook Ik denk wel. het ik, sowieso. Maar zie je het bijvoorbeeld ook voor dat je in plaats van met je OV-chipkaart... met je telefoon gaat inchecken nou, bij een paaltje? Nou, dus, dat is wel een, een, een leuke link. Ja. Want de OV-chipkaart en de iPhone. Ja. Ze willen dat je tegenwoordig... Althans, ze willen over, over een aantal jaren of zo... had ik van de, N van de, van de, van de NS gehoord. Ja. Ja, je, jij spreekt dan van toen met ja, de Ja, precies. Wat dat dat zegt je... hij nou over de Vira? <laughs> die, die komen niet binnen. Ja. Nee, maar uh, dat, dat, dat, dat ze willen dat, dat je met je bankpas gaat betalen dus dat je gewoon met je bankpas ja want er zit tegenwoordig er staat op mijn oh wait, op mijn bankpas dat een NFC logoetje ja, van de ABN en dan kan je dus gewoon met je bankpas inchecken, inchecken. dat is toch ja. raar dat is, maar dat is toch ook handig Dat is wel handig ja dan hoef je niet hè, je OV-chip alleen dan, je... dan moet je dus op je bankpas ja. moet je dus een student ov gaan opladen ja toch raar ja dat is wel een beetje raar ja en dan zal het waarschijnlijk ook weer gekoppeld zijn aan je bankaccount ja, en voor ja vast je, wel en voor je het weet vergeet je uit te checken en ben je 180 euro lichter als het niet meer is als het niet meer is maar het idee is inderdaad wel tof het ja. sowieso denk ik dat en daar hoop ik ook dat Apple die combinatie. Stel je voor, HomeKit is goed. Dus ja. dat, alles in je dat je je huis kan gaan openen met je iPhone. In plaats van met je met... Uh, de deur moet openen met je, met je iPhone. Ja. Dat is dat cool? Ja. Dat, dat, dat, dan hoef ik mijn sleutels niet meer in mijn broekzak te hebben. Nee. Dat is het eerste. Ik heb een portemonnee in mijn broekzak. Ik kan gaan betalen met mijn iPhone. Ja. Portemonnee kan uit de broekzak. Precies. Het enige wat ze dan nog moet verzinnen is... Hoe, hoe ik hem zo kan omvouwen dat het een condoom is. Dan ik die ook niet meer <laughs> mee te nemen. Precies. Dan zijn we gewoon helemaal dan zijn, we, dan zijn we gewoon binnen. En dan kun je inchecken in de trein met je iPhone... dat uiteindelijk... Ja. Dat, dat je hele portemonnee, dat, je he dat alles wat nu in mijn linkerbroekzak zit, mijn sleutels en mijn portemonnee, ja. kunnen vanavond, als Apple het goed doet, overbodig gemaakt worden. Precies. Want de ING heeft morgen yeah. een keynote over wat ze noemen de nieuwe manier van betalen. Oh jee. Ik vind dat één dag na dit event een beetje verdacht. Ik heb het Ik idee ook. dat daar ja. wel aardig een linkje tussen zit. Dat, dat moet wel. Dat dus moet wel. We gaan gewoon naar een tijd toe, Jim, dat je portemonnee en je sleutels. overbodig worden overbodig worden. Nou, dat, het, het... dat je en dat je gewoon incheckt bij de NS straks met je telefoon. Ja. Dat is toch bizar. Ho, piep. Ja, over, raar. over de NS gesproken. Ik zat gisteren zat ik in de Intercity direct. Ja. En um, ik ga dan van Amsterdam Centraal naar Schiphol. Oké. Okay. En die trein die gaat van Amsterdam Centraal naar Rotterdam Centraal. Ja. En het stuk van Schiphol naar Rotterdam Centraal. Ja. Um, moet je een toeslag betalen omdat oh, ja. die Intercity direct die rijdt sneller. Ja. Daar moet je voor betalen. NS. Is, is, is, is, is, zo. Koekoek. Koek. Ja hij rijdt. Ik weet niet eens of hij heel veel sneller rijdt, maar hij rijdt gewoon een paar stations voorbij. Dus daar moet je er meer voor betalen. Het is okay. helemaal krenkie. Maar daar moet je een toeslag betalen. Ja. En op een gegeven moment... dan gaat hij van Amsterdam naar Schiphol... daar hoef je geen toeslag voor te hebben. Daar nee. ben ik blij mee, want dan kan ik gewoon die trein pakken. We gaan. Um, en hij moest daarna... <coughs> omdat, omdat ze bij Schiphol aankwamen... moest hij in het Engels gaan uitleggen... hoe je die toeslag op je ov chipkaart kon zetten, oh. En dat je anders via de trein met, naar Vlissingen moest gaan. Dat moest hij dus aan toeristen in het Engels uitleggen. Ik had het met die man te doen. Ja, dat begrijp ik. Dat hij moest uitleggen, ja, u heeft nu een ov chipkaartkaartje want je hebt tegenwoordig geen treinkaartjes meer, maar je hebt van die OV tijdelijke OV-chipkaart ja. dingen. En daar kon er weer geen toeslag op, dus dan moest je weer een aparte toeslag OV-chipkaartje kopen. Echt waar? En dat, dat moest hij uitleggen aan een toerist. Oh, en dat oh, ja. ik ook denk van, oei, oei, oei, wat zit dat systeem toch slecht ja, in? Ja, dat is heel hè? moeilijk ook hoor. Dat begrijpt, dat begrijpt dat, gaat dat ga je aan een toerist niet kunnen uitleggen. Nee. Ik was in Berlijn, daar moest hij mijn kaartje afstempelen. Oh ja. Toen dacht ik, als die mensen hier in Nederland komen met ons OV-chipkaart systeem, die hebben geen idee wat ze er in cholera's mee moeten. Dat was helemaal gek. Dus dat was, dat was even een mooi momentje. Maar ja. goed, binnenkort kunnen ze gewoon met een iPhone 6 met NFC. Gewoon erop uh, gewoon, uh, inchecken, gewoon die toeslag erop laten. Ja. Wat, wat, wat tegenwoordig, nou wat tegenwoordig, wat ze binnenkort wel willen gaan doen. Ja. Bij, al, bij de AH en zo. Ja. En bij de VND geloof ik. En bij. Anders, an, an gewoon uh, winkels. Ja. Yeah. ze dus binnenkort dat, dat, je, dat je kan betalen met je iPhone. Yeah. Of met, met een met telefoon. Ja. En gewoon tegen het. Het paaltje aanhouden. Ja, paaltje en ermee klaar. Ja. En, ja. en, en, en niet betaald. Ja, en maar dat goed, is zo raar. dat gaat wel waarschijnlijk in eerste instantie alleen met micro zijn. Ja. waarschijnlijk. Dus met kleine. Ja. Want ik kan, me niet voorst, ik kan me niet voorstellen. Ja, precies. Dat je bij de. Lijkt me bij de ah to go was super chill. Ja. Mij je hebt ook die scan-dingen. Weet ja. je wel. Ik was vandaag op Amsterdam Zuid. Ik ging even een broodje halen. Ja. En uh, ik kom bij dit zelfscan in. Hele grote sticker. Scholieren afrekenen bij de kassa. Toen dus dacht ik, ja, ik ben wel een student. Maar ik ben geen scholier nee, meer. Nee, precies. Toch? Dus ik zat helemaal zo. En ik keek zo die vrouw. En iedereen wil, weet je wel. Ja. Ik had ook zo'n rugtas om. Dus ja. ik, dacht, ik ben natuurlijk niet zo groot. Nee. Ik dacht, straks uh, krijg ik uh, op mijn sodomieten. Omdat ik een scholier. Ik ja. ben geen scholier. Ik zit gewoon op het HVA, dames en heren. Moet Mo Mo je gewoon zeggen. Uh, ik werk hard. ik ben, ik, ben, ik ben al 25. Wat? Ja, dat dat moet Mo Mo je gewoon zeggen. Zeg van, uh, ik werk op het hoofdkantoor van de Albert Heijn. En jij weet je baan kwijt. En dan oh. kijken ik. Oh. Aankijken. Ja, precies. Oh. Oh. Oh. Dus, dus, dus, dus lever je medewerkerspas maar in. Oh, die heb je niet meer. Die staat op de NFC-chip van je iPhone. Geweldig. Ja, maar dat wordt dus. Stel je voor, uh, je krijgt een medewerkerspas. Ja. Je bent geen, of, een of, een, of een studentenkaart. Ja, ja. En je bent geen student meer. Ja, dat is lastig. Maar dat kunnen ze niet. Uh... Ja, waarschijnlijk ja, dan, dan, dan, kunnen dan, weer, ze dan je... met achter of zo. Ja, ze, je kunnen je studentenkaart in principe ook niet afpakken als je die in je portemonnee laat zitten. Nee, nee, dus dat is gewoon een bullshit nee, van maar, maar Waarschijnlijk te... moet je. Het, in... het staat gewoon helemaal nergens op wat nee. ik hier aan het zeggen ben. Waarschijnlijk moet je, moet je, moet je gewoon uh, uh, inleveren of zo. Ja. Maar en, en wat, wat uh, wel kan, wat ze uh, bij het sparen hebben dan, ja. daar heb ik een medewerkerspas. Ja. En die staat gekoppeld aan een tijd, aan een datum. tot ja. Wanneer je in dienst bent. Ja, en als je buiten dienst bent, kom jij geen deuren meer binnen. Precies. Ja. En die staat ook um, gekoppeld aan, aan, aan, je, uh, contract, aan je contracturen of zo. En aan je... Uh... Oh, dat vind ik op zich wel een en je, systeem. En, en aan je uitdiensturen. Uh, uit dus stel je bent uh, uh, niet meer werkzaam. Ja. Bij je gewoon helemaal uitdienst. Ja, dan kom je er ook niet, kom meer, in. Je niet meer in. Nee, nou, dat nee. vind ik een goed systeem. Ja, precies. Ik en... vind dat je in een ziekenhuis, als je daar niet aan het werk bent, moet je niet overal naar binnen kunnen. Nee, vind ik ook. En uh, wat ze ook hebben, ze hebben dan uh, bij elke deur en zo, hebben ze van die dingetjes staan. Van die kaarten Van hier. die lepeltjes. Dus, en ze zijn gekoppeld um, aan één systeem. ja. En hebben ze ook echt... Bij, bij elk poortje, elk deurtje... En je... Hebben ze een eigen naam gegeven. Ja. Dan kunnen ze per medewerker... Kunnen ze die geven en die geven en die geven en die geven. Ja, ze kunnen alles ze tracken. Kunnen alles checken, maar, je... maar het is niet door een 19-jarige student van de HVA te hacken. Nee. Nee, dat nou, is... Het is wel een heel crappy systeem, moet ik zeggen. Dat moet je niet nu op maar, tape zeggen. Nee, zin. maar weet je, het is echt kut. Ja. Dus waarschijnlijk kan een 9-jarige jongen er nog wel in. <laughs> Ja, dat is echt zo. Als hij die NFC-chip een beetje manipuleert. Precies. Maar krijg je dan ook niet... Waar ik dan, wat ik me dan wel afvraag... is dat stel je voor je hebt een jailbreak draaien. Dus ja. dat, dat je zeg maar... Dat, dan hack je je iPhone een soort ja, van. een soort van route. En uh, nou ja, goed. Je wist met de OV-chipkaart in het begin... hoe makkelijk die te hacken was. Heel simpel. Stel je voor dat inderdaad die OV-chipkaart... Uh, gelinkt wordt aan, uh, aan, je, aan, je, aan je echte OV-chipkaart... in het systeem, bla, bla, bla ah, dat ja. je dat uitleest... Um, maar vervolgens manipuleer een beetje een jailbreak. Zodat die, daar, dat die koppeling los wordt gemaakt. En met een fake nummer wordt gekoppeld. Oh ja. Of met het nummer van Jan-Peter Broek. Want die heeft altijd ofzo. saldo. Ik weet niet. Ik ben geen hacker. Maar het, het lijkt me wel het lijkt hekgevoelig. Me. Zeker. Dus zeker dat, is, dat is wel een tricky ding. Want als je er echt. Uh, banksterren mee gaat kunnen kopen van 500-600 euro bij de Ikea. En kunnen. de Ikea denkt dat ze dat geld krijgen, maar dat geld wordt niet afgeschreven van een integer bij de bank, maar een integer die ergens lokaal op je iPhone gemanipuleerd ja. is, dan heb je wel even een probleem. Zeker weten. Dus er zijn dus... een hoop uh, haken en ogen. Ja, waarsch... Maar ja. waarschijnlijk gaat de ING daar morgen in hun event alles, oh, over, alles uitleggen. over uitleggen waarom het super veilig is om vervolgens als het eenmaal gelanceerd is... Maar, we ja, maar weer bewezen te worden door een hackertje van 15 uit China. Die eerst die telefoon in elkaar heeft gezet. En zo lang de tijd heeft gehad om die chip te lezen. Precies. Dat hij nu precies weet wat hij moet doen. Hoe alles uh, regelt. Om ja. dat allemaal te regelen. En dan heb je net even 8 miljard op je uh, spankrekening. Ja. Ik noem maar wat. Ja. ja. En, en dan ben je rijk en kun je als ook wat je wil. Ja. En dan ben je, hoef je ineens niet meer weer in de Foxcon uh, fabrieken te werken. <laughs> <laughs> nee, maar... Om een hefemiddel te kopen. <laughs> Goed. <laughs> um, Oké. Okay. Hardlopen. Oh ja. Doe, oh, je, oh. Do, do, doe jij aan, aan sport? Ik, uh, ben jij een sportief mannetje? Ja, zeker. Ik, uh, ik fitness nog steeds twee, drie keer per, per week. Echt? vind ja, ja, ja, ik fitness nog steeds. Alleen uh, ik doe, doe de ene keer kracht en de andere keer doe ik weer... Uh, Wat vind je leuker? Ik, vind, ik moet zeggen dat ik wel echt... Uh, Oké, okay, als ik een hele lange schooldag heb gehad, zoals... Ja. Uh, dan heb je dan, daar allemaal geen serie. Ju, ju, ju, ju, juist wel. Oh. En dan klinkt het heel raar. Ja, dat klinkt maar, inderdaad heel raar. Maar ik, ik ben dan moe of zo. En ik ga er. Je krijgt er energie van. Ik ga er toch heen. Dat is zeker. En, dan... maar. en ik, ik, zoals uh, vandaag, ik was bloedje Ja. Yeah. Vandaag, ben je echt niet. En dan weten. ben je bij mij, dan ben je weer vrolijk. Precies. Ik maar ben ik... zo leuk. Ja. Maar ik, ik, ik zag je al. Ik zag je al lopen bij die bus. Ik ja. Denk, oh, geweldig. Nee, maar. Uh, ik, ik, denk... kan, ik heb mijn blije bakjes ook wel op. Vandaag. Ja, precies. Dus dat is ja. altijd. Maar ik ik merk het ook. Als ik zagreinig ben en iemand anders is vrolijk, dan word je daarin meegetrokken. Ja, ja, dus vind ik ja. dat is altijd fijn. Ja. Precies. Maar dus dat. Je maakt ook energie los bij het fitnessen. Wat, wat, wat, wat is dat? dat? is een gelukshormoon. Oké, okay, vet. Dat maak je aan bij seks. ja, oh, bij ja, drugs. Zeker, ja. Echt seks, drugs en dan niet rock'n'roll. Rock roll, maar fitness, maar fitness sport, ja. sport. Ja, nee. Maar goed, uh, dus ik ga, ik ga naar fitnessen. Ja. En als ik dan klaar ben met fitnessen, ik, ik, ik ga altijd echt door totdat ik gewoon echt bijna dood neerval. Ja. Want, dat, want ik voel me daarna, voel ik me Beter, zo ja. fucking gewoon energi energiek. Ja. En, en, en, dan, en dan denk ik van ja, oké, okay, ik heb er echt alles uitgehaald wat er uh, uit te halen valt. En dan ga ik naar huis. En dan ben ik ongeveer, on, ongeveer een uurtje, ah, anderhalf uur verder. Ja. En dan, echt gewoon, echt gewoon hè? Ja, dan vind, is het echt gewoon non-stop. Maar dat vind ik best. Of, het is knap of, of ook drie à vier keer per week. Ja. ja. Ik, uh, ik weet niet, maar uh, ik heb ook wel een paar weken gehad dat ik gewoon niet, niet ging. Want ik heb ook weer examens binnenkort en zo. Ja, dan is dus dan het kut. Is, is het kut om, om, om, om, om te gaan. Ja. Maar het is wel lekker om bijvoorbeeld een week van tevoren voor je examens even twee drie keer even per Even je hoofd op die manier leeg te gaan maken. Ja. En even, doorgaan tot het regel neervalt. Ja. En dan denk je, oh, lekker. En dan ga je en dan hersengymnastiek doen. Precies. Nou, ik heb dus uh, een periode heel fanatiek hard gelopen. Oh, ja. En um, iets te veel. Dus, oh, wat dan? Dus mijn been, die is, nu, uh, die is nu al een week van... Uh, ik doe het even niet meer. Oh, jezus. Dus ik zit af en toe te strompelen ja. en te hinkelen. Oh, en, god. Oh, dus weet je even mee, weet je Ik nou? weet... Ja, nee, maar <laughs> ik heb echt, echt een een periode vijf avonden per week hard gelopen. Echt waar? En dat was gewoon te veel. Ja, dat is wel veel. Ja. En daar kom ik dus nu achter, dus nou kan ik al een week niet meer. Maar deed je dat het ook echt meteen? Of heb je eerst een beetje maar ik heb opgebouwd? Het wel op, ik heb het wel opgebouwd, maar mijn moeder zei ook, en mijn vader, die zeiden van, ja, vijf keer per week is, was gewoon te veel. Ja, dat is ook veel. Dus nu moet ik rust nemen en daarna ga ik dan gewoon drie keer doen. Ja. Drie keer per week. Omdat ik, dit, ik wil dit niet meer. Nee. Ik was al lekker bezig, weet je wel. Nu zit ik weer met jouw pringels te vreten. <laughs> ik zit niet hard te lopen, gaat weer lekker. Nou, ik moet wel eerlijk zeggen, we hebben sowieso les in de tropenzaal af en toe. Dat ja. uh, hebben we een grote zaal en dat is ongeveer een kwartier lopen. En uh, nog meer dingen, ik, ik loop wel veel daar nu op school. Dus dat okay. is op zich wel positief. Dus ik ben in ieder geval in beweging, want het jaar daarvoor heb ik gewerkt en dan stapte ik in de auto. En dan voor de deur van het bedrijf stapte ik uit. Ja. En dan ging ik daar zitten en dan ging ik mijn ding doen vijf uur lang, zes dus uur, uur lang. Uur, ja. En dan ging ik weer terug naar huis en dan was dat mijn... Ik had, keek soms op mijn Fitbit, dat ik op 2000 stappen om acht uur s'avond. Ja, nou, ja. Ik zit nu al op... Even kijken, nou het is nu... Het is nu, te, terwijl we dit opnemen, niet nu op je iWatch gaan kijken, want die heb je uh, tegen die <laughs> tijd. Want het is helemaal niet 10 voor 4. Nee. Het is nu 10 voor 4 en ik zit al bijna op de 8000 stappen. ik heb nog maar naar 2000 banken voor vandaag. Een heel verschil. Zou er ook een, een, een die Fitbit die ik heb, die stappenteller. Ja. Zou er ook een. Ik heb het idee. Ze hebben van Mike hebben ze die heel, hele fuel band uh, divisie bijna opgekomen. Ja, Al die mensen die werken er niet meer. Nee. Uh, ik heb het idee dat ze heel erg op held gaan focussen, ook met die iWatch. Dus Weet dat ik niet. Een stappenteller. Ik bedoel, ze hebben ook dat helpboek geïntroduceerd met iOS 8. Ja, en, en dat ze is toch een van de grootste dingen die je per dag doet. Ja, en, da en dat ze dan. Ze hebben daar allemaal statistieken in staan. Ja. En nu moet je daar nog allemaal accessoires aan linken. Dus als je je stappen, teller wil, als je je stappen wil weten, dan moet je hem linken ja. met een Fitbit bijvoorbeeld. Precies. Terwijl ik denk, die standaard dingen die er allemaal in het helpboek staan, dat zijn natuurlijk allemaal dingen die met die iWatch ook mee te maken zijn. hebben. Tuurlijk. Stel je voor, ik denk dat dat echt de revolutie kan zijn in die iWatch. Dat. Um, dat hij zoveel dingen meet, je hartslag en zo. Ze hebben allemaal patenten, Apple, om dat allemaal uit te rekenen. Je hartslag, je bloeddruk, uh, deze, niet ja. perfect. Het zijn geen Spanisch ziekenhuizen. In de nee, precies, geen... Uh, maar het zijn geheugling. wel, omdat het constant getracked wordt... Ja. kunnen ze het meten. Misschien is het handig als je naar de dokter gaat. Tuurlijk. En als ze dat kunnen doen, terwijl je er misschien zelf niks van merkt... dan kunnen ze misschien wel zoveel beginnende ziektes... die echt hele erge zijn. Want het kan... Eigenlijk elke ziekte is in het beginstadium... Dat, dat kan jij niet alles hoor. Nee, maar, het maar wel. heel veel ziektes die kunnen leiden tot uiteindelijk... tot kanker, tot alles of nog oh, wat... Ja. Kunnen ja, in het begin, als ze in het beginstadium echt het prille begin worden verholpen ontdekt. waren... en ja. ontdekt waren... dan was er niks of niks... dan was het goed herstelbaar Zeker geweest. Terwijl weten. het daarna misschien terminaal kan worden... Ja. en helemaal fout kan gaan. Ja. En als zij constant tracken wat er in jouw lichaam gebeurt. En dat kan met zo'n bandje om je pols. Daar hebben zij allemaal patent voor lopen. Ze werken met dat helpboek. Op de iPhone werken ze al samen met de, de, de, de grootste ziekenhuizen in Amerika. Als Op. ze dat kunnen combineren... Dat, dat er een seintje wordt gegeven aan de beginfase van... hé, hey, er is iets onregelmatigs in je hartslag... of je bloeddruk is te hoog of ja. te laag of whatever. En ze kunnen het voor, ervoor zorgen dat een heleboel ziektegevallen... in het begin al gealarmeerd worden... terwijl je het zelf nog niet eens merkt kunnen ze op die manier levens gaan redden. Ja, klopt. En dan heb je ineens ook buiten een zeer tof product... waarop je je tijd en notificaties kan zien... ook een maatschappelijk heel verantwoord product... Ja. die op die manier heel erg revolutionair kan zijn. En niet in de techniekindustrie, maar in de zorg. Want dat is ook dus het doel van Apple. Hè? Ja. Die, uh, die hebben medici... Uh, aangenomen, doktoren voor, voor, aangenomen. Voor dat healthboek. Ze zijn echt er serieus ja. mee bezig. En als je gaat kijken dat in combinatie met dat het dan ook een stappenteller is die ervoor zorgt dat je in conditie blijft. Dat, dan heb je ineens wel een heel interessant healthproduct ook. Zeker weten. En, en, en als je dan ook nog Duitse cruise kan opnemen. Nou, dat zou mooi zijn. Dan ben je gezond. Ja. heb je goed lijf. En dan Duitse cruise. Dan ja. hossel je er. Dan, ja. Dan is het, het, zeer ja, dat is, het, het, het is Ja, dag, <laughs> Hey, Sunnery, jij hebt geen iWatch. Jij kan niet in shape zijn. Ja, precies. Zijn. Doei! Doei! Ik zie reclame aankomen. <laughs> nee, maar sowieso, het uh, zou mij niks verbazen... Ja. als over een jaartje of 7, a 10... Dat ongeveer. we dit gesprek weer hebben. Precies. En dat dan ook gewoon echt in, in je iPhone, in je iWatch... zo alles kunnen meten in, uh, in je lichaam. Ja. En dat, en dat je gewoon niet meer naar een, naar een, naar een, naar een, een soort huis, huisarts. Ja, een, naar De een huisarts, huisarts wordt overbodig. Precies. En om, ook, omdat je al een huisarts in je iPhone hebt. Er zijn ook allemaal theorieën dat over 500 jaar elk beroep, elk beroep geautomatiseerd is. Dat zou, dat zou zomaar kunnen. En dan hebben we ineens. Tijd om creatief te zijn, muziek te maken, maar... lol te hebben en bier te zuipen. En dat bier, dat wordt van kunstmatige shit gemaakt door een automaat ja. die zichzelf kunstmatig voedt. Die geen voedingsstoffen meer Precies. nodig heeft, geen werk meer. Niemand hoeft meer wat te doen. Ja. We kunnen alles gratis produceren en we kunnen lekker de hele dag gaan zuipen, creatief zijn denk, en gelukkig zijn met elkaar. En dat is over 500 jaar, dat maken we niet meer mee, nee. maar het is een mooie gedachte. Dat wel, maar ik denk dat het zo'n binnen wordt. Wordt het ook. Echt, er wordt het echt, een, echt, een, echt een bende. En, en, dan, en dan worden mensen depressief. Ja. En dan worden mensen die, want het is allemaal te lollig en, en, en, en te saai en maar, te leuk. Maar en... hebben, hebben we eigenlijk, als je er, dit ga, we gaan nu heel erg diep hoor. Mm. Maar over het algemeen, je zegt het net al, van ja, dan ben ik weer zo grijnig, En ja. eigenlijk zijn wij mensen, hebben we al veel te veel vrije tijd. Ja. Ja. Ja. Zeker. En dat wordt alleen maar meer, omdat steeds meer geautomatiseerd gaat worden. Steeds meer geen geld gaat kosten. Klopt. Omdat we kunstmatig dingen kunnen gaan doen en ja. dingen kunnen gaan maken zonder grondstoffen. Ja. En dan hoeft er niks meer tegenover te staan. Maar wat ik zou willen weten, hè, ja. over die 500 jaar dan. Ja. Hoe kunnen bedrijven ja. dan nog steeds uh, geld maken als nee, dat, toch dat alles uh, geautomatiseerd gaat? Ja, maar zeg maar... En dat wij niet, niet werken. Dus, geen geld hebben. Ja, Hoe ja maar kunnen wij dan die, die, die dingen kopen. Nou, we, we werken er naartoe. Um, in de tijd dat we er naartoe gaan werken, dat alles geautomatiseerd wordt, moet een hoop gebeuren. Ja. Dus daar, en op dat moment moet er ook nog betaald worden van producten. Ja. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat we alles kunstmatig kunnen maken. Dus dat er niet meer werk tegenover hoeft te staan, zeg ja. maar. Dus dat je alles, dat een apparaat zichzelf voeding geeft door zonne-energie of whatever. Dat hoeft niet bijgehouden te worden. Nee. Die apparaten zijn tegen die tijd geperfectioneerd. En die kunnen van, van niks iets maken. Want okay. daar, daar zijn we nu al met 3D-printers ja, ja. en zo. Precies. Maar het wordt steeds extremer... dat we er geen grondstoffen meer voor nodig hebben. En, van, uh, en op een zo. gegeven moment kan dat dus... een apparaat wat zichzelf onderhoudt kan uit het niets een colaatje maken. Ja, precies. En vanaf dat punt heb je dus een automaat... wat niks kost. In die weg naartoe mm. moet het gebouwd worden, bedacht worden... ontworpen worden en gemaakt worden. Ja. Maar dan is er ook nog geld nodig... omdat het apparaat er niet is. En op het moment dat die apparaten er zijn... dat voeding, eten, drinken... dat we uh, auto's hebben die zichzelf besturen... maar geen benzine meer gebruiken... Ja. Bla, bla, bla. op dat punt... Dan is alles gratis. En werkt ja, alles ja. zoals het nu werkt. Ja. Dit 500 jaar is misschien een heel naïeve inschatting. Maar dat kan ook kan. duizenden jaren nog duren. Ja. Misschien bestaan we tegen die... Nou, wij bestaan sowieso niet meer. Maar dat als mensheid niet meer bestaan. Maar tegen die tijd is het dus zo dat, dat alles zichzelf onderhoudt. En dat we dus gewoon kunnen gaan chillen en niks kunnen gaan doen. Ja. En zou, alle, producten, zou... alle producten worden toch wel gemaakt. Dus dan kan je daar wel geld voor gaan vragen. Maar de, de, het, het kost niks en niemand hoeft wat te doen. Nee. Dus weet je, geef, nee, geef dan dat bier maar gratis. Precies. En het is, ja, ik, ik ben, aan de ene kant zou ik dat super leuk lijken. Aan de andere kant ben ik heel erg blij dat ik in een tijd leef... dat we in ieder geval nog iets te doen hebben. Ja, ik zou me heel erg depressief voelen als ik geen moer kan doen. Dan voel je je nutteloos. Dan voel je nutteloos. Dat voel je en voel Ik voel me nu af en toe al van... Uh, wat, wat kan ik toevoegen aan de maatschappij? Precies, Als ja. kleine man. Ja. Als letterlijk ook. kleine man. Dat heb ik ook. En dat, dat, dat is niet heel veel. En tegen die tijd is dat helemaal niets meer. Wat ik nou heb, vooral... Ik moet nou heel... Nou, nou heel, gaan we Steve Jobs quoten. Ja, Here's to the crazy ones. <laughs> the misfits. <laughs> you can quote them or disagree with them. Oh my god. But one thing you can do, is ignore them. <laughs> Jij wou wat zeggen. Ja. Uh, waar ik nou al heel, heel, heel lang mee zit. Yeah. Echt al iets van drie jaar of zo. twee yeah. jaar. Ik zou heel graag op mezelf willen. Ja. En ik zou geen school willen, maar ik zou ik zou heel graag dus willen werken. Fulltime werken. Fulltime werken. Ja. En dan het liefst 40 uur per week. Gewoon echt. Gewoon keihard echt hard werken. Boom. Ja. Gewoon. En dan het en dan het liefst bij het Spaanse ziekenhuis natuurlijk. Ja. Sowieso. Daar kan je ook echt iets in. Daar kan ik, daar, kan ik daar, daar, doen. daar daar help je daar help je mee in een team om mensen te genezen. Precies. Precies. Ja. ja. Uh, en sowieso, ik vind het. Het is heel uitdagend werk. Dus ook best wel moeilijk werk. Ja. Dus, Stressvol veel, veel in het, is echt, het is echt piep. Maar ja, het is, het is ook leuk gewoon. Ja. Het, die, die, uh, st, ja, die stress die motiveert je. Ja. Om, om toch door te gaan en nieuwe dingen te ontdekken, te leren... Want ik ken het hele ziekenhuis al. Dat pand, dat komt je waarschijnlijk je strot Ja, echt niet normaal. Met die ziekenhuislucht. Ik zit eens met het ziekenhuis... Even erin over te brammen. Alles weet ik. En het stopt nooit met het ziekenhuis. Het gaat altijd door. Elke dag weer, 24-7. Het loopt door. 24-7 in het Big Brother house. En waar ik wel echt een aan heb. Stel, ik ga daar werken en ik ben... Daar is systeembeheerder en zo. Dan kan je... ...uit je nest dus um, worden gebeld. Precies. Omdat er wat aan de, hand, wat is. Aan de hand is. Ja. Om, stel, het, het is om vier uur s'nachts midden, ja. midden in uh, de nacht. Ja. Je moet komen. Maar dan doe je wel iets nuttigs. Dan doe je wel wat nuttigs. Ja. ja. Maar om vier uur s'nachts worden alsnog ja, niet gelukkig Precies. Van. Maar alsnog, ja. ik, ik zou dan echt wel uitgaan. Ja, ik zou dan echt... En... Zou je uitgaan? Nee, je moet <laughs> net ziekenhuis dan. <laughs> <Ja>, Broens. <broodsch. laughs> en tegenwoordig zijn we al Bij de in, in, in, in, in zover stadium... ...dat je gewoon vanaf thuis kan inloggen op de servers... En, van, dat van en, en dat je gewoon thuis kan blijven. je thuis kan blijven. Maar en dat moet je, je nou gaan... kan doen. Als dat in, in, in, in perspectief... 15 jaar geleden waren er nog geen computers. Nee. Na 20. 20 jaar geleden. 20 jaar geleden. Nee. En nu kan je vanaf huis besturen. Ja, toch ziek. Over 500 jaar ja. is er geen systeembeheerder meer nodig. Nee, en is alles georganiseerd. En, en dan heb je dan een, is het een, een, zo. Dan heb je een door Google gebouwde hersenscan. Precies. Die, die, of een, een nep hersen. Ja. Nep die eventjes, brain. Die, eventjes, uh... die slimmer is dan wij en die die shit voor je oplost. Ja, ziek hè. Of het is zo zo... Dat gewoon al die servers, al die computers zichzelf herstellen. Ja. Dan, dan, dan is het dus waarschijnlijk gewoon één supercomputer. Nou, dat automatisch herstellen. Dat doet Windows en mijn computer ook. Maar dat gaat ja, altijd precies, fout. Precies. Nu nog wel. Ja, maar over een jaartje of vijftien... Niet meer. Dat is het... Allemaal al automatisch hersteld en ja. zo. En dan heb je ook gewoon. Als je de beste van het beste koopt. Ja. Dan heb je een mega-pc. Dan gaat het niet fout. En uit. dat is perfect als een, als supersnel. Een, als je moederbord crasht, dan via die NFC-chip in de computer. Koopt hij zelf een nieuwe. Precies. En die wordt, die wordt, die wordt weet ik veel. Ja, maar, ja, maar dat, dat is dus ook het creepy aan inno innovatie. Je kan niet, als je vergelijkt de wereld nu op technologiegebied met die van 15 jaar geleden. En dan kan je niet bedenken hoe de wereld er over 15 jaar uit zal zien. Nee, nee, cool. En misschien is dat ook juist wel heel erg spannend en heel erg leuk. Heel spannend sowieso. En, en, en leuk. En leuk om over te discussiëren ja, dat, in dat podcast. Zeker, ja. Want we lullen zo een uur vol. Niet, niet, niet normaal, hè? We zitten al op het uur. Ja. Ik vind het... Uh... Welletjes geweest. Ja, wij gaan uh, zo meteen lekker... Uh, mijn moeder zei al van die jongens die komen. Ik zeg, Jep. yep. Ze zegt, ik hou frikandellen en kroketten. Ik zeg, Top, <laughs> man. Lekker. Gym, fitness, drie à vier keer per week en ik loop niet <laughs> meer hard. Komt u maar maar door. En um, Dit was hem. Aflevering 2 van de Studio Sessions podcast. podcast. Yeah. Vond je het een leuke je aflevering? Like ons op iTunes. Uh, geef ons een 5 sterren review. Vinden doe hem even, even. Ja, We zijn, we zijn maar 2 sterren, maar we verdienen de 5. <laughs> Beroemd. En abonneer ook meteen via iTunes. En uh, volg ons op Twitter. X Studio Sessions. Kun je ook de hele week je vragen op kwijt. Volgende week dinsdag is er een nieuwe aflevering van Studio Sessions op hubbostream.nl, het radioprogramma. En over twee weken zijn we er weer met een nieuwe podcast. En dan gaan we eens even kijken wat er allemaal gebeurd is op Apple-gebied. Ja. En wat we allemaal meemaken. En volg ons ook privé op Twitter. At Stefan En HSJMN underscore. Hoppa t En dan bedanken wij je voor het luisteren. En graag tot over twee weken. Adios. Adios.